De automobilist het agressief toen hij moest stoppen voor de verkeerscontrole. Hij begon wild om zich heen te slaan. Daarbij kwam de agenten met haar hoofd op de stoep terecht en raakte bewusteloos. Foto's waarop te zien is hoe Amerikaanse militairen in Afghanistan en Irak gevangenen mishandelen, mogen niet meer worden gepubliceerd. De Amerikaanse minister Gates van Defensie vindt dat publicatie zijn troepen in gevaar brengt. Gates vroeg het congres om een speciale volmacht om rechtelijke uitspraken op dit punt terug te draaien. Het congres heeft dat verzoek ingewilligd. Voor de tweede keer in een half jaar is brand gesticht in een moskee in Zoetermeer. Onbekende gooide vrijdagnacht een brandbom naar binnen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Zes maanden geleden werd ook een molotovcocktail in de moskee gegooid. De politie heeft nog geen spoor van de daders. Iran heeft een groot drugsprobleem. Dat heeft de hoogste politiechef erkend in een kranteninterview. Er zijn ruim een miljoen mensen verslaafd, zei de politiechef. En daar komen er elk jaar zo'n 130.000 bij. De meeste zijn verslaafd aan heroïne en opium. Iran is een belangrijk doorvoerland voor drugs afkomstig uit Afghanistan. In Utrecht is een nationale herdenking van verkeersslachtoffers gehouden. Nabestaanden stonden stil bij de honderden slachtoffers die jaarlijks in het verkeer vallen. Volgens cijfers van het CBS kwamen vorig jaar 750 mensen bij een verkeersongeluk in Nederland om het leven. Dat zijn er 41 minder dan in 2007. Schaatsster Marianne Timmer miste de Olympische Spelen in Vancouver. De blessure die ze vrijdag na een valpartij opliep in Heerenveen is veel ernstiger dan gedacht. Ze heeft haar hielbeen op verschillende plaatsen gebroken. Haar herstel gaat drie maanden duren en daarmee is het seizoen voor de 35-jarige Timmer voorbij. Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog. Vanavond en vannacht koelt het af tot 7 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en het regent enige tijd. Dit was het NOS Journaal.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 ja, dat is waar. Daar sluit het op aan. Ja, daar sluit het op aan. Ja, ja. het aan. Dus dat zou heel mooi zijn natuurlijk. En jullie zijn dus nu met een filmpje bezig. Wat kunnen we in dat filmpje verwachten? Nou, in dat filmpje komt voornamelijk onze missie naar voren. En dat is, ga bewegen in godsnaam, zeg maar. Die boodschap willen we overbrengen. En nou, ja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 En jullie staan ook op de website? Hoe, he, hoe noemt de website? Uh, de website is uh, www.quadrobt.nl. Dus uh, Quattro van 4 en, uh, en bt daarachter, nl. Misschien kan je ook nog even het telefoonnummer noemen? Ja. Onze PR-man, dat is Jure. Ja, onze, onze PR-man inderdaad is Jure Box. Uh, zijn, uh, hij neemt uh, voor ons de telefoon op. Uh, onze telefoonnummer is 06 53 22 7486.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 uh, hartslagmeters hardslagmeter, voor uh, ja, van, van Polar en daar kunnen we dan mooi mee trainen, want daar kan je ontzettend veel mee doen. Nou, dus, oftewel uh, Runnersworld World creëert voor ons heel veel mogelijkheden. Ja, ja. dus dat is wel heel. Uh, ja, en, en de mensen die bij ons trainen krijgen 10% korting in de winkel. Dus dat is ja, nou dat scheelt wel scheelt al nou op als je een nieuwe hardloopschoen koopt. Ja, super. die je absoluut ja, daar en moet en kopen, en want het is echt een ja. hele goede winkel. Ja.